5 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. President Trump was afgelopen week van plan om 10.000 militairen in te zetten... tegen demonstranten in verschillende Amerikaanse steden. Dat meldde CNN en CBS News. Minister Esper van Defensie en generaal Milley zouden dat hebben tegengehouden. Er werden wel 1600 militairen naar de regio Washington gestuurd... om snel te kunnen optreden. Maar die hoefden niet in actie te komen en zijn weer vertrokken. Minister Esper zei afgelopen week op een persconferentie dat militairen alleen in het uiterste geval moeten worden ingezet. In Washington waren afgelopen avond tienduizenden demonstranten op de been. Volgens president Trump waren het er veel minder dan vooraf verwacht werden. Er werden getallen van 100.000 tot 200.000 betogers genoemd. Voor zover bekend zijn de protesten rustig verlopen. De twee politieagenten die vrijdag in de Amerikaanse stad Buffalo een man van 75 tegen de grond werkten, worden aangeklaagd voor geweldpleging. Het slachtoffer liep tijdens een vreedzame demonstratie richting de oproerpolitie en werd door agenten weggeduwd. De bejaarde man viel en raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. De twee agenten werden geschorst. Na het onvrede over die schorsing hebben 57 collega's van de politiemannen hun functie neergelegd. Zij zeggen dat de twee agenten alleen maar bevelen opvolgden. Malta geeft vier schepen met 425 migranten aan boord alsnog toegang tot zijn havens. Vanwege de coronacrisis zijn de havens gesloten. Maar volgens de regering is de situatie aan boord te ernstig om niets te doen. Malta verwijt de andere EU-lidstaten een gebrek aan actie en solidariteit. Het land wil dat de opvarenden worden verdeeld over andere landen. maar Voor zover bekend heeft alleen Frankrijk gezegd daaraan te willen meewerken. Al zijn aantallen niet genoemd. Het weer, het is wisselend bewolkt met enkele buien, waarbij ook kans is op onweer. Ook later vandaag trekken buien over met mogelijk onweer. Pas in de middag wordt het iets droger, bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.